Zes uur dikte haak met het NOS-journaal. In Bahrein heeft de politie traangas en rubberkogels gebruikt om het centrale plein in de hoofdstad Manama schoon te vegen. Daarbij zouden zeker twee doden en tientallen gewonden zijn gevallen. De overwegend Shiitische demonstranten hadden gezegd dat ze pas weg zouden gaan als ze meer rechten krijgen van de machthebbers die deel uitmaken van de Soenitische minderheid. In het varende debat van gisteravond zei groenlinks Sap dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen moeten komen als de oppositie een meerderheid haalt in de Senaat. De CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Brinkman, zei dat de kiezers niet zitten te wachten op een kabinetscrisis. Premier Rutte gaat ervan uit dat VVD, CDA en PVV meer dan de helft van de Eerste Kamerzetels halen. In Soest is een meisje van 17 gearresteerd... omdat ze op Twitter had gezegd dat ze een aanslag ging plegen op haar school... het Stedelijk Gymnasium in Amersfoort. Vrijdagochtend zou om half negen een bom afgaan. De politie pakte de scholieren gisteravond laat op. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat premier Rutte... opheldering komt geven over de bezuinigingen op onderwijs voor probleemjongeren. Het kabinet wil daar 300 miljoen euro op bezuinigen. Gisteravond bleek het minister van Besteveld niet tegemoet wil komen aan de oppositie... Die voeg daarop een debat met premier Rutte aan. Op een veiling in Londen heeft een groot zelfportret van de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol een kleine 13 miljoen euro opgebracht. Twee keer zoveel als werd verwacht. Het portret van de 1987 overleden Warhol dateert uit 1967 en behoort tot een serie van elf grote zelfportretten. De Belgische kabinetsformatie is vandaag de 249ste dag ingegaan. Voor zover bekend hebben de Belgen daarmee een nieuw wereldrecord gevestigd. Het record was in handen van Irak. In de Champions League heeft Arsenal de eerste wedstrijd in de achtste finales... met 2-1 gewonnen van Barcelona. AS Roma verloert thuis met 3-2 van het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Het weer nog, eerst nevel en in de misbanken. In de loop van de ochtend volop zon wordt een graad of 4 in het noordoosten... tot een graad of 8 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 17 februari, goedemorgen. Het gaat onder andere vanochtend over A en B merken. Ik vind dat wij. Een aanmerk zijn. Oh, ik dacht een zeemerk. Oei. Nou, toch weer. Ja, het wordt volop gedemonstreerd in Libië, Jemen en Bahrein. Vooral daar, Bahrein, grijpt de politie hard in, hebben wij gezien. Er zouden doden en gewonden zijn gevallen. Onze man in Bahrein is vanochtend autocoureur Guido van der Garde. We spreken hem na half acht. Het is lastig het nieuws uit die landen te brengen. Maar we doen ons best. Over Bahrein en Jemen praten we vanochtend in ieder geval met Midden-Oosten-deskundige Ruud Hof. En het wordt voor criminelen een stuk moeilijker om onder TBS en TBS-behandeling uit te komen. Nu kunnen ze nog weigeren een onderzoek mee te werken. Maar daar wil staatssecretaris Steven van justitie een eind aan maken. Hij komt vanochtend met een voorstel. Er was gisteravond weer een groot verkiezingsdebat. We vragen Joost Vullings of hij nog wat nieuws heeft gehoord. We praten met Luc Hermans na half negen. Hij van de VVD is de lijsttrekker van de dag. En het CDA ziet op 2 maart een volgende grote nederlaag al aankomen. Inmiddels is er een club van kritische CDA'ers opgericht. Die de partij wil vernieuwen. Het heet het Slangenburgberaad. We spreken vanochtend een van de oprichters, en dat is burgemeester Keizer van Doeting krijgen de jaarcijfers van Randstad en Axo Nobel. En België gaat het wereldrecord voor meren vandaag verbreken. Bekende Free Fighters belanden achter elkaar in de gevangenis. En de mens bleek geen partij voor een superspelcomputer. Watson won Jeopardy. Daarover hoort u dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Met al uw opmerkingen, Ons account is NOS Radio 1. Na dagen van protest in Bahrein is de oproerpolitie begonnen met het schoonvegen van het centrale plein in de hoofdstad Manama. Met traangas en rubberkogels proberen ze de controle terug te krijgen over dat plein. Een verslaggever van CNN ter plaatse beschrijft wat hij zag. Large groups of police standing gathered with riot shields and in their hands, perhaps a hundred at a time, and really with the aim of chasing the protesters off this Overwegend Sjaïdische demonstranten hebben gezegd dat ze pas weggaan als ze meer rechten krijgen van de machthebbers die vooral uit Soenieten bestaat. Als de oppositie een meerderheid haalt in de Senaat, dan moeten er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen komen, zei GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap gisteravond in het verkiezingsdebat bij Pauw en Witteman. Als 2 maart wij als oppositie een duidelijke meerderheid in de eerste kamer blijven houden, dan, zijn er, dan is er wat mij betreft eigenlijk maar één conclusie voor uw partij in de tweede kamer mogelijk, en dat is gewoon zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te krijgen. PVV-leider hey. Job Cohen wees erop dat er van de veranderingen van dit kabinet weinig terecht komt als er geen meerderheid is in de eerste kamer. Als de meerderheid die nu in de Eerste Kamer is, daar blijft... dan komt zo'n wet er nooit door. Nee. En dat zal voor veel van die wetten gelden. Maar dat... En zoals de heer Hermans ook al in een eerder debat heeft gezegd... dan kunnen dus van die fundamentele veranderingen... die naar zijn gevoel en naar het gevoel van het CDA en de PVV nodig zijn... Die, daar komt dan niets van terecht. En ik neem dan inderdaad aan dat het kabinet ook zegt... pootjes in de lucht, wij gaan. CDA-lijsttrekker Elko Brinkman denkt daar heel anders over. Volgens de lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen... zitten de mensen niet te wachten op nieuwe Kamerverkiezingen. De mensen die nu vanavond in Zeeland... of in Overijssel of in Brabant de volgende vader ook zitten te kijken... en die wachten op investeringen en die wachten op werk... en die wachten op toekomst voor hun land. Die zitten niet te wachten op een kabinetscrisis. Absoluut niet. We hebben echt een verkeerde taxatie van wat de mensen echt belangrijk vinden. Dat is ontwikkeling waardoor je ook sociaal kunt blijven. Ondertussen zat premier Mark Rutte bij het programma Moraalridders. Hij is ervan overtuigd dat VVD, CDA en PVV... een meerderheid gaan behalen bij de verkiezingen in maart. Op basis van wat ik op straat hoor. Ik merk dat heel veel mensen zeggen, het spreekt ons aan hoe jullie met elkaar de zaken aanpakken met het kabinet. Dat er echt dingen nu ook gebeuren. Dat er zaken ook ten uitvoer worden gebracht. Dat er geen ruzie wordt gemaakt, maar gewoon wordt geregeerd. Mensen spreekt dat aan. En Wilders, Geert Wilders, wilde niet naar Paul Witteman, zat aan tafel bij Wakker Nederland. Hij zegt dat het niet tot een kabinetscrisis komt als VVD, CDA en PVV geen meerderheid halen in de Senaat. Ik ben een positief ingesteld mens. Ik ga ervan uit dat wij met z'n drieën, VVD, PVV en CDA, een meerderheid ja, gaan halen. Maar als het halen. niet lukt, hè? we weten nou, het over twee weken. Als het ja, niet lukt, is het wat mij betreft geen kabinetscrisis. Het is niet zo Gaat u? dat we dan, uh, wat mij betreft althans, uh, zeggen van dan nou moeten we naar de kiezer. Provinciale statenverkiezingen zijn op 2 maart. Daarna kiezen de staten de leden van de Eerste Kamer en dat zal dan zijn in mei. De Haagse rechtbank heeft oud-politicus en provo Roel van Duin... Gelijk gegeven in een proces over vertrouwelijke AIV-documenten. De zaak begon twee jaar geleden. Toen bleek dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Duin... tientallen jaren had geschaduwd. Hij vertelt waarom de documenten zo belangrijk zijn voor hem. Die documenten zijn heel belangrijk, want ik uh, schrijf op ogenblik mijn uh, memoires. En uh, deze documenten zijn gemaakt door spionnen... van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de AIVD die uh, voorkomen ten onrechte mij steeds hebben uh, beschouwd... als een soort uh, staatsgevaarlijke persoon, als een mogelijke terrorist of zo. Die wil ik in handen hebben om te weten... wat men heeft uitgesproken in die tijd tegen mij. Van Duin is nog steeds niet tevreden trouwens. En hij eist dat hij alle documenten waarin hij wordt genoemd mag inzien. Inmiddels heeft de oud-provo een klacht ingediend... bij de Commissie van Toezicht voor de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De oppositie in de Tweede Kamer accepteert niet dat minister van Bijsterveld... van Onderwijs vasthoudt aan de bezuinigingen op het passend onderwijs. Ze willen nu met spoed met premier Rutte in debat. Kamerled, eh, Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie. En voorzitter, Ik voorzie gewoon dat we toch een derde termijn plenair zouden moeten doen. En dan zou ik graag de premier daarbij willen hebben... om uh, de bezuinigingen die er nu staan, die 300 miljoen, in ieder geval uh, te verkleinen. Het de debat gaat vandaag verder. Het is nog onduidelijk of de premier of Rutte daarbij is. Regionale vervoersbedrijven willen op meer trajecten rijden... als in 2015 de concessie van de NS afloopt. De streekvervoerders zeggen dat ze het veel beter kunnen dan de NS. Het allerbelangrijkste is, je zit het dicht bovenop. We zien wat er gebeurt, we kunnen snel reageren... En dat betekent dat je het product voor de reiziger veel beter kunt maken. En dat is het grote verschil met het organiseren vanuit één groot hoofdkantoor ergens centraal in het land. Nou, de FNV, de vakbond, is er niet van overtuigd. Ziet niets in de plannen van de streekvervoerders. Volgens mij wordt het er uh, absoluut niet uh, veiliger door. Uh, NS zet uh, veel meer personeel in om, het, om de veiligheid te garanderen. Sociaal veilig, maar ook, zeg maar, spoorveilig. En daarnaast is het zo dat uh, als je meer vervoerders toelaat... Op het hoofdreelnet. Dat betekent dat ook de reiziger daardoor gedupeerd wordt, omdat ze meer moeten overstappen. Het kabinet gaat erover, beslist binnenkort over een openbare aanbesteding of die er echt gaat komen in 2015. Dan naar de opzij literatuurprijs, die is dit jaar gewonnen door Jessica Duurlager. Ze kreeg de prijs voor haar roman De Held, waarin het noodlot en familie een belangrijke rol spelen. Een fragment uit het boek voorgelezen door Duurlacher zelf. Na alles wat er is gebeurd, weet ik nu in één ding in elk geval zeker. Dat mijn vaders bezorgdheid om ons niet voor niets was. Wie zo magisch denkt als ik, zou zelfs kunnen zeggen... dat hij ons met die gigantische bezorgdheid heeft beschermd. Onder zijn waakzame blik en verbeterde leiding... werden onze rampen, ongelukken en oorlogen bespaard. En na zijn dood ging er opvallend veel fout. De jury van het Feministische Maandblad opzij... noemt de held van Duurlacher een compleet en genereus verhaal... met een Intrigerende literaire thematiek. Vanuit Frans-Guyana werd er weer een Ariane-raket de ruimte ingeschoten: 5, 4, 3, 2, unité, top, à l'image vulkaan. 2, 1, 2, het gaat hier om een onbeband ruimtevra ruimtevrachtschip. Dat is bijzonder. Het is van de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Het heet uh, de Johannes Kepler. Brengt ongeveer 7 ton voedsel, kleding, brandstof en apparatuur... naar het internationaal ruimtestation ISS. Er zit een Nederlands tintje aan dit ruimtevrachtschip... want het wordt opgewekt door 16 zonnepanelen... van het lijnse ruimtevaartbedrijf Dutch Space. Zou Supercomputer Watson van IBM, het Amerikaanse tv-spel Jeopardy, kunnen winnen? Nou, dat bleef echt tot de laatste vraag spannend. Now we come to Watson. We're looking for Bram Stoker. And we find... Who is Bram Stoker and the wager? Hello, 17,973, 41,413. And a two-day total of 77,147. Ja, met een bedrag van bijna 80.000 dollar won Watson het van de twee beste kandidaten aller tijden. IBM hoopt met dit project de supercomputer te kunnen verkopen aan onder andere volgeautomatiseerde callcenters. Het zou dus zomaar kunnen dat in de toekomst Watson de telefoon opneemt als je naar een callcenter belt. Dan naar de beurs in New York. Die sloot gisteren in de plus. Had vooral te maken met de spetterende winstcijfers van de computerfabrikant Dell. Die zag de koers binnen één dag met maar liefst 12 stijgen. Dow Jones eindigde een half procent hoger dan de dag ervoor. technologiefonds Nasdaq acht tiende omhoog. Azië wordt alweer gehandeld. Momenteel staat de Japanse Nikkei-index ook al op winst van vier tiende. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl slash radio 1.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 Twaalf minuten over zes is het. Het is wereldwijd het meest gedraaide nummer van Nederlandse bodem. In 1970 werd het een wereldhit. Het nummer stond begin februari nummer 1 in de Amerikaanse hitparades, in 1970 dus. Daarom kregen de vier leden op 17 februari 1970 een bijzondere onderscheiding. Ze werden ereburger van Den Haag. Om de herinnering op te halen, de originele versie van dat nummer van Mariska Veres en Robbie van Leeuwen. Venus van Shocking Blue, weet u het nog? Precies op 17 februari 1970 kregen de leden bijzondere onderscheidingswerden. Ereburger van Den Haag. Ja, weet u dat nog? Dat is 41 jaar geleden. <laughs> Zo oud bent u al. <laughs> het is uh, kwart over zes. Heerlijk wakker worden was dat. Uh, wij gaan naar Jeroen Schutijzer. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Lara. Ik hoor alweer ja? wat flessen. Jij bent op pad met een vertrouwd onderwerp. Heb je je boodschapjes al gedaan? Ja, hoe is mogelijk, hè? Nee, niet in een nachtsupermarkt hoor, want die bestaat volgens mij nog niet. Ik ben gisteravond uh, nog even wat inkopen geweest doen. Ik heb wat aanmerken gekocht. Hier uh, leeschips. Ik heb bolletje beschuit. Ik heb hier agelslag. En natuurlijk een paar flesjes bier. Mm. En ook wat huismerken van uh, C1000, Jumbo en Plus. Want daar gaan we het over hebben vanochtend: over die strijd tussen de aanmerken en. Uh, de huismerken in 2009 hadden die grote merken het erg moeilijk. Dat was logisch, want Nederland zat in een economische recessie. Ja, en wat doen consumenten dan? Die letten natuurlijk op de prijzen. En die kiezen vaker voor de huismerken, die toch 20, 30 procent goedkoper zijn. En de vraag is, hebben die aanmerken zich weten te herstellen in 2010? Nou, ik sta hier nu in een woonwijk in Tilburg. Het is overal nog donker. En stil, behalve op nummer 45, daar brandt licht... want daar woont een marktonderzoeker. En die gaat ons zo vertellen hoe het met die aanmerken is gegaan vorig jaar. En als je mensen op straat vraagt... ja, dan heeft uh, iedereen wel zo zijn eigen voorkeur. Um, We gaan vaak voor uh, huismerken. Het is uh, een beetje afhankelijk van het product. Ik bedoel, Als ik dat een voorbeeld mag noemen, mijn cola koop ik van een aanmerk. Coca-Cola. Coca-Cola, klopt. Wat koopt u dan van uh, het huismerk? De koekjes, de broodbeleg, zo'n soort... Uh... Nou, ik wist wel dat het veel zou schelen, maar 35% wist ik niet. De ene aanmerk en dan de andere huismerk. Wat voor aanmerk dan? Koffie bijvoorbeeld, douwe Café Caffeependaka. Het huismerk. Kunt u wat noemen? Ja, met limonade of... Uh... Van alles. Uh, ik kies meestal voor een uh, merk. Voor het echte merk? Ja. Waarom? Ik heb het idee dat dat... Uh, ja, ik, ik ben gewend merken te kopen. Dus. Ik kies voor Euroshopper. Echt waar? Ja, wat Soms uh, het een dan het ander. Van alles wat meneer. Crisis, hè? Om en om. Er ja, ja. zijn bepaalde artikelen waar ik wel het huismerk kies. Zoals? Als? Omdat het gewoon lekkerder is. De gem van uh, uh, Euroshopper bijvoorbeeld. Kerstensem, daar rijdt u wel voor om. Uh, bij wijze van spreken wel, ja. En uh, van wat neemt u absoluut het aanmerk? Uh, bier. Ja. Heineken. Nee, gods. Ja, en waar ik vanochtend ook helderheid over wil krijgen. Komen die huismerken nou uit dezelfde fabriek als de aanmerken? Hé, Hoop. Ah, ja. Uh, ja, ik kom regelmatig mensen tegen die zeggen van ja. Uh, s morgens wordt uh, de calvé pindekaars gemaakt, en dan wordt de lopende band stopgezet. Andere verpakking en hup, het huismerk. Gaat dat zo? Nou, dat uh, zal ik aan wat deskundigen vragen vanochtend. Dat is een goed bewaard geheim, oh, ja, volgens mij, Jeroen. Ja, fabrikanten en supermarkten doen daar altijd een beetje wazig over. Nou, ik probeer het door te prikken vanochtend, maar of het lukt, dat moeten we afwachten. Ik ga zo meteen maar eens even aanbellen bij de marktonderzoeker. Goed zo, gaan we je zo weer horen in de uitzending. Dank je wel, Jeroen, tot zo. Tien voor half zeven, dit is het NOS Radio in Journaal. Een presidentsvrouw die zingt, dat is leuk... Maar het zorgt ook wel voor ophef. Carla Bruni, want daar hebben we het natuurlijk over... de echtgenote van Nicolas Sarkozy... zou dit jaar weer een cd gaan uitbrengen. Maar er zijn geheime opnames uitgelekt... van een van haar nieuwe chansons. En daarover is in Frankrijk flinke commotie ontstaan. Onze correspondent Frank Renaud zoekt het uit. Want is dat het uitlekken nou toeval... of is het een geniale politieke zet van haar echtgenote? Voor de nieuwsgierige, presidentvrouw Carla Bruni... zingt anno 2011 ongeveer zo. Don't Dat ze zo'n heze stem had, dat wisten we natuurlijk al. Maar dat ze nieuwe liedjes aan het opnemen was, dat wisten we nog niet. Het is dan ook een illegale opname die stiekem de studio in Parijs is uitgesmokkeld. Presidentsvrouw Carla Bruni nam de afgelopen jaren al drie cd's op en zit nu weer in de studio voor haar vierde cd. En dit nummer is dus uitgelekt in de Franse pers. Het is een cover, gezongen in het Italiaans. Chansonnier Charles Trenet zong het Franse origineel zo'n 50 jaar geleden als volgt. Gardé dans mon Afijn, de versie met de heese stem van presidentsvrouw Carla Bruni is dus uitgelekt en daar is nu ruzie over ontstaan. De PR-mensen van Bruni zeggen dat het muziekstuk is gestolen en geheim had moeten blijven. Maar de krant die met de onthulling kwam, Midi Libre, die zegt iets anders. De PR-mensen van Bruni wisten af van het lek. En ze zouden er ook wel eens belang bij kunnen hebben. Want het liedje gaat over het zoete mooie Frankrijk. Het is, zeg maar gerust, een liefdesbetuiging aan Frankrijk. Maar wel een liefdesbetuiging met misschien een politiek tintje. Het is evident dat Frans, Dolce france een Italiaan. voor een album die 8 maanden de Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk, zegt hoofdredacteur Philippe Pallat van Midi Libre. En als je dan nu als presidentsvrouw een liedje opneemt. waarin je je liefde voor Frankrijk betuigt, dan kan dat een artistieke keus zijn. Ja, echt, dat kan. Maar het kan misschien ook een poging zijn van president Sarkozy. om Frankrijk te verleiden via zijn vrouw dan met het oog op de verkiezingen van 2012. Want in de opiniepeilingen staat Sarkozy er heel slecht voor. Dus daar moet iets aan gebeuren. En Douce France is, toevallig of niet, een van de meest populaire chansons aller tijden in Frankrijk. Een beter campagnelied kun je je niet voorstellen. De Franse versie dan de Je mon Francia. Of de Italiaanse versie met hese stem ook zo'n succes wordt. Dat moet natuurlijk blijken tijdens de presidentsverkiezingen. Oh nee, nee, natuurlijk niet. Dat moet blijken uit de CD-verkoop natuurlijk. Toch? Ik weet niet, daar wil een beetje kribbels van. Ja? ja, klinkt spannend, van Carla Bruni. Frank Renaud weet het wel waarom het is uitgelekt. Maar het is wachten op haar nieuwe cd. Oeh, even bijkomen. Het is uh, acht minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse bevolking snapt niet hoe belangrijk de krijgsmacht is... Dat vindt CDA-minister Hans Hille van Defensie. Hij zei dat gisteren in de jaarlijkse Machiavelli-lezing. Volgens Hille mogen afzonderlijke militairen op veel waardering rekenen, maar wordt het belang van de krijgsmacht zelf zwaar onderschat? Ik denk dat de burgers de Nederlandse militair individueel in het hart sluiten. Ik denk ook inderdaad dat ze heel trots erop zijn. Alleen datgene wat er vervolgens achterop doet, de missie, Afghanistan bijvoorbeeld, dat vinden we niks. Dat is dus ver weg van ons bed. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk niet bij ons horen. En dan zeggen de mensen gauw, ja, waar doen ze het voor? En laten we eerst in de veiligheid in ons eigen land zorgen. Terwijl die veiligheid ook een onderdeel is van ons belang. Overdrijft u niet een beetje? Want er is toch nauwelijks sprake van iets als passivisme in Nederland of zo? Nee, maar er is een soort gevoel van defensie... Krijgt eigenlijk nog steeds geld genoeg wat niet het geval is. Of bijvoorbeeld de JSF. Uh, Zo'n straaljager kost wel veel geld, dat, uiteraard. Maar dat is voor, daar zijn we nu aan het plannen om over 15 jaar of 20 jaar weer klaar te zijn voor wat dan aan de orde is. Maar in die internationale politiek wilt u misschien wel meer dan een groot deel van de bevolking? Ik denk dat wij proberen te doen wat voor Nederland nodig is. Aan de ene kant datgene wat we in de grondwet hebben neergezet. Proberen in omgevingen waar geen recht heerst, waar geen welvaart heerst. Proberen voor, voorwaarden te scheppen dat het mogelijk wordt. En dat doen we met hartstocht. En aan de andere kant gewoon rechtstreeks de rechtstreekse belangen van Nederland beschermen. De piratenmissie bijvoorbeeld. Ja, dat gaat toch over handelsstromen waar Nederlandse koopvaardijschepen waren. Waar Nederlandse producten naartoe worden gebracht of worden afgevoerd. En waar elke dag opnieuw schepen worden gekaapt. en losgeld wordt bedongen. En waar ook verzekeringsmaatschappijen steeds grotere premies voor gaan vragen. Dus waar ook de Nederlanden echt direct belang bij heeft. De mensen in het land begrijpen het niet. Het probleem is dat, de, dat Nederland is een, echt een oase van rust en welvaart is. We zijn verwend. Uh, uh, uh, uh, Laten we zeggen dat we niet meer gewend zijn om ons heen te kijken. Als je buiten Nederland komt, en zeker buiten Europa, dan is er ongelooflijk veel onrust. Dan is er ongelooflijk veel gewelddadigheid. En dat is iets, als je morgen wakker wordt en je staat in de file en je denkt, wat is dit land toch vol en dat soort dingen of meer. Dan is dat besef, wat er internationaal aan de hand that, is, denk ik niet elke dag aanwezig. Uw redenering is eigenlijk, uh, als we aan tafel moeten zitten, aan die tafel van de internationale gemeenschap, dan moeten we ook willen dekken en willen afwassen. Maar heel veel mensen in Nederland willen misschien wel niet aan die tafel zitten. Met de tafel bedoel ik als we mee willen eten... van de internationale groeien, groeiende welvaart. Als we deel willen uitmaken van de welvaart... dan moeten we ook de rottige klus die erbij horen ook doen. En dat doe ik dan dek en afwassen. Dan moet je ook zorgen dat die welvaart ook bij ons thuis kan komen. Dan moet je ook zorgen dat onze ondernemers in, in het buitenland... hun geld kunnen verdienen en hun producten kunnen afvoeren. U wilt meer waardering voor die krijgsmacht. Tegelijkertijd hebt u als minister uh, voor uw rekening genomen... dat u enorm moet gaan bezuinigen. Ja, maar, maar tegelijkertijd ontdekte ik dat toen die bezuinigingen dus, dus naar buiten kwamen... toen die waren ingevuld, dat geen Nederlander zei dat is veel te veel. Iedereen zei kan wel. Met andere woorden, men, men accepteerde dat als normaal. Ja, men begrijpt het niet? Uh, ik denk dat de, de, de, wat er de gevolgen zijn van steeds verdere bezuinigingen op de krijgsmacht... bij de mensen niet, niet scherp in beeld is. Omdat als ik bijvoorbeeld morgen de piraten moet bestrijden... maar ik heb er geen vaartuigen meer voor, dan kan ik het niet meer doen. Is het te lang geen oorlog geweest? Nee, want je moet nooit naar oorlog verlangen. Meer respect dus voor de krijgsmacht... zou Hans Hille van Defensie graag willen. hoorde de minister in gesprek met verslaggever Wilco Bo. Het NLS Radio 1-journaal Sport. De achtste van de Champions League won Arsenal... gisteravond verrassend van Barcelona. In Londen werd het 2-1. Verslaggever Frank Wieland zag het gebeuren. Het mooist denkbare affiche in voetballand... maakte zichzelf volledig waar. Twee schitterend voetballende ploegen en inderdaad... Arsenal opende wel sterker, maar Barcelona opende de score... via David Villa op aangeven van Messi 0-1. En het leek heel lang erop dat Barcelona die wedstrijd zou gaan winnen. In de tweede helft, Arsenal kreeg maar geen kansen. Tot één moment een schitterende paas op Van Persie. Die stond tegen de achterlijn aan, maar wist die bal toch heel bewust... in de goal van Barcelona te krijgen. 1-1. Het zorgde voor de tweede adem bij Arsenal... dat Arcef in vlak voor tijd nog de 2-1 zag maken... Arsenal en Barcelona, twee heerlijk voetballende ploegen. Met nog een prachtige return straks voor de boeg. Kan al bijna niet wachten, zo mooi wordt dat. <laughs> Robin van Persie maakte dus de gelijkmaker. Uit een bijna onmogelijke hoek. Bijna. Hij begreep na afloop eigenlijk ook niet hoe hij het doelpunt maakte. I don't know, I have to look at it uh, again. But. Ja, uh, uh, yeah, a few seconds later, I found out that it was in. So. Was with it. Hij zat recht in. De andere achtste finale van gisteravond tussen AS Roma en Charter Donetsk... eindigde in 3-2 voor de ploeg uit Oekraïne. Drie Nederlandse ploegen spelen vandaag in de Europa League. Al is dat in het geval van Twente nog maar de vraag. De Tuckers moeten vanmiddag om 1 uur spelen tegen Rubin Kazan. Maar het is bitter koud in Moskou met temperaturen van kouder dan min 20. En dat het koud is, dat merkten de spelers gisteravond al tijdens de training... wordt de clubarts Geki Meins. Er zaten jongens die behoorlijk veel last hadden, ondanks dat ze toch redelijk rustig hebben getraind. Een aantal jongens die klaagden over pijn bij het ademhalen, pijn op de borst daarbij, van de longen die geïrriteerd zijn. En heel veel jongens hadden ontzettend koude handen, erg pijnlijke handen ook. En er waren enkele jongens die zeiden van, nou ja, ik vond het eigenlijk best meevallen, dus ja, die heb je er ook bij. Ja, dat zijn de bikkels. Er is nu afgesproken dat de temperatuur een uur voor de wedstrijd wordt gemeten. En als het dan kouder is dan min 15 graden, dan hebben de clubs het recht te weigeren om te spelen. Jan van Halst, manager Algemene Zaken bij Twente, is wel duidelijk over de gang van zaken. Uh, uit respect naar de, naar de spelers, naar de gezondheid van de spelers, want dat is het enige wat telt. Laten we op basis daarvan een beslissing nemen. Want uh, ja, met temperatuurmetertjes uh, bij 14,9 te zeggen ja, we kunnen spelen, dat... Uh... Dat zou nergens op slaan. Het is ook lastig om hier beleid op te maken, want dit zijn natuurlijk incidenten. Maar als je elkaar aankijkt en je houdt van voetbal... en je hebt respect voor de gezondheid van mensen en van topsporters... dan zou je eigenlijk niet moeten spelen. Duitse autoracer Nick Heitveld vervangt bij Lotus Renault... dit seizoen de ernstig geblesseerde Paul Robert Kubica. Heitveld maakte bij testraces in GDS al grote indruk op de stalbazen. Kubica crashte onlangs tijdens een rally in Italië... en liep gecompliceerde botbreuken aan zijn hand op en ook aan zijn onderarm. Het Formule 1 seizoen begint op 13 maart in Bahrein. Inderdaad, in Bahrein is autoracer Guido van der Garde. Die spreken we later in deze uitzending. En dan gaat het niet over autoracen. Radio 1 het NOS-journaal. Nee, want dan gaat het natuurlijk over de onlusten in Bahrein. Daarvoor uh, over hoort je ook het laatste nieuws van Jan van der Putten. Jan, Ach, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst, het kabinet wil het moeilijker maken voor verdachten van zware misdrijven om een TBS-straf te ontlopen. Jaarlijks weigeren zo'n 70 verdachten een psychiatrisch onderzoek. Dat doen ze vaak op advies van een advocaat. Omdat het voor onderzoekers dan moeilijker is om een stoornis vast te stellen. staatssecretaris Steven wil de wet nu zo wijzigen dat het Centrum ook gegevens uit iemands verleden mag gebruiken voor een beoordeling.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 aanslag ging plegen op haar school, Stedelijk Gymnasium in Amersfoort. Vrijdagochtend om half negen zou daar een bom afgaan, morgenochtend dus. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag mogen we weer genieten van een zonnige en droge dag. Alleen de temperatuur die blijft wat achter ten opzichte van gisteren. Nou, op dit moment ligt de temperatuur rond 1 à 2 graden boven 0. In Groningen vriest het een halve graad. Verder is het nevelig en hier en daar komen er mistbanken voor. En plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. Nou, in de loop van de ochtend lossen de mistbanken en nevel op. Tijdelijk kan er dan nog wat laaghangende bewolking voorkomen... maar ook die zal verdwijnen. Vanmiddag is het droog en zijn er vooral zonnige perioden. De temperatuur... De temperatuurverschillen zijn vandaag wel groot. In het zuiden wordt het zo'n 8 graden, maar in Groningen blijft de temperatuur steken rond een graad of 4. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Nou, vanavond en vannacht is het ook vrij helder en koelt het flink af. De minima komen uit tussen min 1 en min 3 graden. Morgen vrijdag belooft ook weer een zonnige dag te worden voor een groot deel van het land. Alleen in het noorden van het land drijven later op de dag wolkenvelden binnen. Het wordt zo'n 2 graden in het noorden en 6 in het zuiden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 7 files, goed voor 25 kilometer. Er is een vrijdruk op de A1 richting Amsterdam. Daar staat voor het knooppunt met EMS 6 kilometer. Er waren problemen met de reis ook Signalering: Er bleef namelijk een rood kruis boven de uh, weg hangen. Inmiddels is het probleem verholpen. En op de A20 naar Hoek van Holland, daar is een ongeluk gebeurd bij Maasluis. Daar staat het 2 kilometer en daar is de rechterreis ook dicht. Mijn naam is Erik Jansen en ik ben partner bij Conquestor. Aan de ene kant is automatisering een commodity geworden. De techniek, dat is de machinekamer, die moet goed draaien. De hele informatiehuishouding eromheen. Dat moet je wel goed organiseren. En dat is waar we goed in zijn. Werk met Conquestor aan de overheid van de toekomst. Conquestor Mastering Finance. Vanavond om vijf voor negen in collegetour bij de NTR... minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen. Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen... is het de rob of de hond voor het CDA. Maxime Verhagen in de Collegebank in gesprek met 400 studenten. Vanavond in college tour om vijf voor negen bij de NTR op Nederland 3. Scapinopalet Rotterdam presenteert Songs for Drella.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 Morgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De streekvervoerders openen de aanval op de Nederlandse spoorwegen. Hun brancheorganisatie, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland... wil dat het kabinet het spoor gaat opdelen... in zeven regionale en drie intercity-netwerken. Arriva-directeur Anna Hettinga is voorzitter van de federatie. Wat hem betreft heeft de bijna-monopolist de NS zo langste tijd wel gehad. Rood en wit is de trein die rijdt tussen Leeuwarden en Stavoren. En niet geel met blauw, zoals de bekende treinen van de NS. En dat komt omdat deze lijn al jaren niet meer wordt geëxploiteerd door de NS, maar door Arriva, de grote streekvervoerder. Als dan de directeur van Arriva ligt, Onne Hettinga, komen er op veel meer Nederlandse spoorlijnen andere kleuren treinen. Als het gaat om drie intercity-netwerken, zoals we die hebben geïdentificeerd en de zeven regionale netten, dan mag je ervan uitgaan... dat alle partijen, maar ik weet zeker niet alleen Arriva, Connection, Viola, en Sintes... maar ook andere partijen, als dus Keoli, ook de Nederlandse Spoorwegen en haar dochters... zullen allemaal meedoen. En uh, dan kan de, uiteindelijk de opdrachtgever en de reiziger kiezen uit de beste aanbieding. Hoeveel goedkoper kan het wanneer de NS niet meer monopolist is? Wij hebben berekeningen gemaakt en we zijn ervan overtuigd dat het om vele honderden miljoenen per jaar gaat. Die komen uit een efficiëntieslag, uh, dat is een duur woord, maar door de wijze waarop we het georganiseerd hebben... en de bedrijven kort op de processen zitten, op, de, op het uh, dagelijkse bedrijfsproces... kunnen we veel efficiënter met materieel omgaan dan dat je dat vanuit één centraal groot punt doet ergens in het midden van het land. U heeft veel minder treinen nodig? Uh, per saldo zullen we het ma materieel efficiënter en beter in kunnen zetten. En de treinen van Arriva klinken niet alleen maar anders, ze zijn het volgens de directeur ook. Wat is de benchmark? Dat is het verleden. En als ik kijk naar de klanttevredenheid, dan ligt die procentpunten hoger dan in de periode hieraan voorafgaat. Als ik kijk naar de subsidie die de overheid moet steken in dit regionale netwerk... ligt dat 50% lager dan in de periode daar aan voorafgaat. En daarnaast rijden we hier met prachtig materieel. We hebben 40% meer reizigers op de meeste lijnen dan in de periode daarvoor. Kortom, waar kun je het dan beter doen dan? Maar kan je dat één op één vertalen naar de grote intercitytreinen? Want dat is een beetje het verweerder geweest van de NS dat ze zeggen, ja, dat eindje ergens in de achterhoek dat kan je niet vergelijken met de grote lijn Amsterdam-Utrecht bijvoorbeeld? Nou, het, is, het klinkt een beetje arrogant als ik dat zo hoor. Het is ook misplaatst, denk ik. Uh, een onderschatting van het, uh, de moeilijkheidsgraad van het regionale spoorvervoer... een overschatting van de moeilijkheidsgraad van het centrale spoorvervoer. Op, bij, op het centrale spoorvervoer kan het gewoon beter. In het verleden werd ook gezegd, het regionale spoorvervoer... men wil het zelfs afstoten. Wij zijn ermee doorgegaan, dat zou onrendabel zijn. Er zou geen interesse voor zijn. De afgelopen jaren hebben we uitgewezen dat het een functie heeft... en dat mensen er ook gebruik van maken. Een verkeerde inschatting. En de streekvervoerders richten zich met hun plan op minister Schultz. En zij reageert voorzichtig positief. Hey, kijk, op dit moment uh, is het uh, hoofdredel natuurlijk altijd aanbesteed... Uh, of onderhands gegeven aan uh, NS. En uh, er is ook nog niet gezegd dat we het uh, expliciet gaan aanbesteden. Maar ik vind het wel fijn als ik meerdere uh, plannen heb om uit te kunnen kiezen. U houdt de optie open? Ja, ik wil uiteindelijk weten wat is goed voor de reiziger, wat is goed voor de belastingbetaler. We hebben natuurlijk nu veel discussie in het openbaar vervoer. Hè. Kan het eigenlijk nog beter? Nou, die commerciële partijen laten ook zien dat ze én een beetje product kunnen leveren... vaak tegen een lagere prijs. Dus dat is interessant. Maar je moet alles met elkaar afwegen. Dus je moet ook de samenhang van het hele net afwegen. En ja, die keuze zullen we uiteindelijk moeten maken. Minister van Verkeer en ook Infrastructuur Melanie Schultz... en verslaggever Olaf van Jolen sprak maar daar. Het is uh, acht minuten over half zeven. Het is wel weer tijd voor bier, toch? De meest populaire alcoholhoudende drank. Maar kasteleins, slijters en liefhebbers hebben eigenlijk geen benul... van het productieproces, de smaken, de types en hoe te serveren. De Volksdrank heeft nog veel geheimen, omdat er in ons land geen vakopleiding was. Was, want er komt dit jaar een bieropleiding van de grond. En de eerste examens staan al voor de deur. Louis Dekker toog naar Limburg voor een lesje bier. Nou, als je beneden kijkt, dan, uh, dan, dan zet je dat iets anders. De zoetigheid, moutigheid. Dus dan krijg je toch een bierstijl die behoorlijk wat mout bevat. André Kuppen is gediplomeerd biersommelier. Maar ik denk dat je het dadelijk het beste kunt gaan, uh, gaan proeven. Dadelijk met Hij is de initiatiefnemer van de opleiding en geeft zelf ook les... Als we hem gaan omschrijven, uh, geur. Samen met een brouwmeester en een bioloog, De ultieme bierspecialist. Gezamenlijk onderwijzen ze een klein klasje cursisten. Schuim. Goed. Goed. En dat zijn fanatieke cursisten, want ze hebben er drie dagen vrij voor genomen... blijven in Limburg slapen en ze hebben er honderden euro's voor over... om de ins en outs van het bier te leren. Mensen die horeca-gerelateerd zijn... Mensen die uh, zelf een hobbybrouwer zijn. En? Allemaal nitwits van boven de rivier. Ja, dat is wel heel apart, ja. Is het echt? Ja, dat is echt zo. Waarom, uh, waarom doet u mee? Um, ik heb mijn eigen website over bier. En we willen meer diepgang. We doen dat met biervideo's trouwens. Dat mag niet meer zo oppervlakkig. Nee, als je niet verder komt van ik vind hem lekker of niet lekker... of ja, hij is troebel, ja, dan gaat het snel vervelen. Hè? Is hij een balans? Ja? Ik zit uh, in de horeca en wij doen steeds meer met speciaal bier... Dus, uh... Is het wel leuk om nou wat meer te over te kunnen vertellen aan de klanten en zo? Nou, ik ben zelf amateurbrouwer en ik wil meer weten van het bier en van de biersoorten en van de smaken. Bierles, dat klinkt leuk. Een lekker hobbyopleidingje voor s avonds, Een leuk uitje. Maar het is echt hard werken voor de leerlingen. Het is intensief, absoluut. Drie volle ochtenden, middagen en avonden worden ze bijgespijkerd. Nou ja, we hebben een programma in elkaar gezet van, van drie dagen, zes dagdelen. Maar het gaat ook om dat mensen waarheden gaan vertellen over bier. Er zijn zoveel misstanden over bier. Jan-Willem den Hartog, brouwmeester van beroep. Het gaat er eigenlijk om dat we mensen willen leren... Uh, meer over de productkennis zeg maar, van bier... En dat ze dat ook kunnen gaan uitdragen. Want wij Nederlanders kunnen het goed drinken... maar uh, we weten er niet veel van, hè? Te weinig. En passant wil Den Hartog ook nog wel even een misverstand uit de wereld helpen. Een misverstand over de buik, de bierbuik. De bierbuik, die bestaat helemaal niet. Eigenlijk niet. Nou, uh, iedere ochtend denk ik, hij is er wel. <lacht> nee, je mag hem eigenlijk niet zo noemen. Hè? Maar het misverstand ontstaat er dus ook door... dat men uh, denkt dat door de bierconsumptie die buik ontstaat. Het punt zit hem in het feit... Dat... Je krijgt een enorme eetlust. Ja, van bier krijg je zin in bitterballen. Ja. Dat is ja. het probleem. Ja, dat is het probleem. Bij Pettig pak je gewoon een zware gerookte bier. Uiteindelijk, beetje, zeg maar. Ga je een beetje uit. zoetig. Dus je gaat heel duidelijk het blussen eigenlijk op dat moment zijn. Wat springt er nou het meest uit? Wat is blijven hangen na drie dagen bier? Dat het een uh, ongelooflijk complex product is. Dat is eigenlijk het meeste duidelijke. Er is zo ongelooflijk veel over te vertellen. Dat had ik niet verwacht. Voor iedereen die denkt, bier is maar gewoon bier? Ja, die zitten er dus duidelijk naast. En dan weet je in drie dagen nog heel veel niet, hè? Ja, dat is inderdaad waar. Je Wat denkt... weet u nog niet? Kijk, uh, sommige dingen passen absoluut niet bij elkaar. Als je bijvoorbeeld uh, uh, gekookt eind neemt en je gaat daar koffie bij drinken... dat smaakt helemaal niet met elkaar. Maar er zijn ook dingen die elkaar versterken. Sommige wijnen bijvoorbeeld smaken uitstekend bij wild of bij vis of dat soort dingen. Nou, dat kan je dus ook met bier doen. Maar dat is onontgonnen terrein, dat, dat moeten we nog leren dat met z'n allen. We nog leren, ja, want... Een vorm van snobisme is altijd dat je bij luxe ethische dus wijn moet drinken. Maar je kan er ook heel uitstekend bier bij drinken. Alleen je moet wel weten wat voor soort bier natuurlijk. Even kijken. Als je een beschrijft qua geur. Koffie. cacao hè. Nou we hebben ons al regelmatig vergist deze dagen. We hebben inmiddels zoveel verschillende bieren geprobeerd. Dat sommige een klein beetje het spoorbijster zijn. Ja zijn de smaakpapillen in de war? Die zijn op dit moment redelijk in de war. Maar ik heb me al voorgenomen dat ik het hele weekend aan het studeren ga zeg maar. Dus ik... <lacht> Ik, ik, ik ga morgen, morgenmiddag en morgenavond enkele slijterijen bezoeken... om uh, 24 verschillende soorten bier te gaan kopen. Thuisstudie. Dit wordt een uh, testweekend, ja. En dan kom ik waarschijnlijk uh, maandag uh, volledig getraind op het examen aan. Zo dronken als een konijn, maar, maar wel getraind. Ja, het zit er nog niet op voor de bierstudenten. Maandag moeten ze examen doen. Ja, dat is de vraag. Wat ze natuurlijk aan het testen zijn... zijn dat B of zijn dat toch vooral de A-merken, Jeroen Schutijzer? Ja... Marcel, ik zit uh, aan de ontbijttafel bij Ronald Laurijzen, een met bier? Uh, marktonderzoeker met, nee, nee, met de ruitere uh, Hagelslag, met Vens, zie ik. Jumbo pindakaas, smaakt dat? Ja hoor, dat, ook dat smaakt. Dat is een huismerk, daar word je toch niet groot en van misschien? Kijk, het zit wel precies in zo'nzelfde pot als dat A-merk Calvé. Zou zomaar uit dezelfde fabriek kunnen komen... Bioplus plus aardbeiengem. Nou, ik zie het wel. Hier uh, voeren de A-merken de boventoon. Meneer Lauwgijssen, hoe is het met die a gegaan in de supermarkt vorig jaar? Nou, in de supermarkt is het uh, wat minder goed gegaan met uh, de a -merken. Als we kijken dat uh, over de periode waarin we gemeten hebben... de totale markt met zo'n 2% is gegroeid... zien we dat de a met 1% gegroeid zijn. En als we daar ook nog eens een keer de tabaksmerken uithalen... dan blijft er nog maar een groei over van 0,3%. Ja. En even ter vergelijking, de huismerken zijn in die periode met ruim 5% gegroeid. Goedendag, wat een verschil. Eh, stilstand eigenlijk hè, voor de Amerika, hoe komt dat? Nou, er zijn verschillende redenen voor. Allereerst, um, ja, we hebben gemeten in omzet. En omzet wil niet meteen betekenen dat er ook minder van verkocht is. Um, de afgelopen jaar, het afgelopen jaar zijn de prijzen wat lager geweest dan het jaar ervoor. Dus dat betekent dat je meer kilo's of liters moet verkopen... om diezelfde omzet te kunnen realiseren. En dat is alleen ook de prijs als we de, uh, puur kijken... naar de, de, de prijs die je in de winkel zou moeten betalen. Maar als we ook nog eens een keer rekening houden met de aanbiedingen die er zijn... Uh, ook die zijn er behoorlijk wat meer geweest dan, uh, dan het, uh, het jaar ervoor. Ja, Waardoor, maar, want er wordt enorm veel weggegeven. Hè? Drie voor de prijs van twee, uh, uh, twee voor de prijs van één... Ja, en dat is het afgelopen jaar alleen maar verder toegenomen. Welke producten zijn dat vooral die in de aanbieding komen? Nou, dat zijn producten die, uh, waarbij het aankoopbedrag wat groter is. Dus dan moet je denken aan vaatwasmiddelen, aan wasmiddelen, uh, bier. Ook producten die je wat makkelijker op voorraad kunt houden. Uh, maar daarnaast zien we bijvoorbeeld ook dat het met, uh, met luiers, met uh, deodorant, met, uh, met shampoo. Producten die vooral concurreren met uh, drogisterijen. En in drogisterijen is de, de aanbieding gekte in feite nog wat groter. Ja, uh, we zouden bijna vergeten wie er op één staat. Wat is het meest succesvolle A-merk? Nou, het meeste, uh, ja, als we kijken naar de top drie... dan staat op, uh, op nummer drie staat, uh, Douwe Egberts... met een omzet van 279 miljoen euro. Uh, op nummer twee Marlboro. En de winnaar, ook dit jaar weer, is het merk Campina... met een omzet van 381 miljoen euro. Ja, wie zijn nog meer uh, winnaars in die uh, top 100... Nou, dat zijn er toch nog wel uh, behoorlijk wat. Je kunt bijvoorbeeld denken aan, uh, aan beemsterkaas, aan uh, Carvansevitam, Nutrilon, Crystal Clear. Bijvoorbeeld ook Bavaria heeft geprofiteerd van het afgelopen WK met het jurkje. Maar heeft ook een, uh, een leuk 0% wit bier geïntroduceerd. En de hoogste nieuwe binnenkomer uh, is uh, BioPlus. binnen ja. op plaats uh, nummer 80. Wat is dat voor merk BioPlus? Uh, BioPlus is een uh, verzameling van producten. Um, allemaal met een uh, biologische achtergrond. Dus uh, BioPlus speelt goed in op uh, de behoefte aan consumenten... om uh, biologische producten op de markt te brengen. Uh, zij doen dat in erg veel categorieën. Behalve bijvoorbeeld in vlees of in, uh, in groenten, doen ze dat ook in... Uh, ja, zoals hier op tafel staat, het, uh, het potje jam. Ja. Um, en ja, het is voor de consument een herkenbaar merk. En, um, ja, en wint enorme populariteit. Uh, hoeveel omzet is er uh, globaal hè, de afgelopen drie jaar overgegaan... van het aanmerk naar het huismerk? Ja, in 2007 was het aandeel van huismerken net iets meer dan 24%. Inmiddels is dat 26,6%. Als je dat dan doorgaat rekenen in, uh, in omzet... dan uh, kun je ervan uitgaan dat ongeveer 375 miljoen euro... om is gegaan van het aanmerk naar het huismerk. Kortom, een enorme strijd. Daar gaan we het straks verder over hebben. Het wordt heel erg koud en bibberen dus op de tribune in Moskou voor de 20 supporters vanmiddag. Eens even kijken hoeveel dikke truien ze bij zich hebben. Eerst naar John Sehooka. John, goedemorgen. Nou, hele goede morgen. Hoe is het op de weg? Nou, op dit moment is het eh, langzaam rijden met 10 files. Goed voor bijna 40 kilometer. Er zijn al twee ongelukken gebeurd, daardoor extra vertraging op de A4 naar Amsterdam. Bij Zoete Rijndijk, 7 kilometer en in de regio Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. Daar is het misgegaan bij Maasluis. Daar staat 4 kilometer. En bij sluis is de rechterreis ook afgesloten. Als er niet al te veel meer misgaat, wat verwacht je dan van deze ochtendspits? Ik verwacht eigenlijk een vrij normale spits. Het kan wel iets drukker worden in de regio Amsterdam, vanwege de huishoudbeurs. Oh ja, en overal. Ja. Bij Kroop het Amstel op de A2 en ook natuurlijk op de ringweg uh, Amsterdam de A10. Vooral bij de afwitte Rai. Nou, rond half negen verwacht ik eigenlijk zo rond de 200 kilometer file. Maar dat gaat waarschijnlijk wat later gebeuren. Want ik stond ja, ik, gisteren dan wel, ja. om een uurtje of elf in de file daarbij. Ja, meestal, meestal zo na de spits, ja. Oké, okay. John, tot later. Oké. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, het is te hopen dat het toch vooral een spannende wedstrijd wordt... want dan krijgen de Twente-fans nog het een beetje warm op de tribune. Vanavond speelt FC Twente in Moskou tegen Rubin Kazan. Een paar echte fans zijn naar Rusland afgereisd voor deze wedstrijd... maar het heeft allemaal al nog wat voeten in aarde, zo'n wedstrijd in Rusland. Die zou eerst in Kazan zijn, maar omdat het daar zo koud is... wordt het toch Moskou, maar, Lara zei het al, ook daar is het heel koud. Annie Westeldijk en John Heisterkamp, supporters van FC Twente, staan hier in de Moskouse Frieskou vandaag aangekomen. Moskou en niet Kazan, is dat een verrassing? Ja, verrassing niet. Er was al een beetje bekend dat er uh, toch al twijfelachtig was dat er in Kazan werd gevoetbald. We hadden een trek al geboekt voor Moskou en als dan ergens anders werd uh, gevoetbald zouden we dan kunnen uitwijken. Nou, toen werd er Kazan eerst, daar hebben we wel een uh, treinreis voor uh, geboekt die nu geannuleerd is en een uh, terugvlucht. Van, een, uh, van het vliegtuig naar Moskou weer. Dus dat moeten we annuleren. Maar Twente is bezig om via de UEFA dat ze proberen om een compensatie te treffen. Dat ze dus die extra kosten hebben gemaakt, dat we daar wat van terugkrijgen. Maar of dat lukt, dat weet ik niet. En Kazan was het uh, veld gewoon slecht. Nou, dan werd het Moskou. Hier is kunstgras. Dus dat kan gevoetbald worden. Minst de temperatuur een beetje normaal is. Het is hier nu uh, ongeveer min 15 graden. Heb je daarop voorbereid om... Uh... Anderhalf uur op de tribune te gaan zitten? Ja, ik heb schietbroek en uh, thermokleding mee, dus hou wel vol. Valt het mee of valt het tegen wat je nu zo voelt? Nou, het valt wel mee. Ik ben al wel gewend. Ik werk heel daar buiten, dus zijn ze ook wel maar, Ja, Niet zo koud als in Nederland, maar het is een andere koud, vind ik. Ik ben niet zo doorgewend, de uh, man als Henny, Maar uh, het valt me eigenlijk nog, uh, nog mee. Ik had ook wel een beetje gedacht van, ja, min 20, min 30, hè, wat is dat? Maar uh, ja, het valt me mee. En als je op de tribune zit, wordt het uh, vanzelf warm waarschijnlijk? Nou ja, of uh, ik hoop dat Twente ons verwarmt en anders dan uh, hebben we daar kleding voor. En eventueel nog wel een, uh, een borreltje voor de tijd. Wat is, wat is je verwachting van de prestaties van, van FC Twente hier? Dat, uh, ja, je hoort zeggen van nou, de Russen zijn in het voordeel, want die zijn de kou gewend. Maar ja, de Russen voetballen natuurlijk niet zwinters doorgaans. Nee, ze voetballen niet. Ze hebben winterstop, dus dat kan een voordeel zijn. Rubik nou, Ruben -Kazan, een heleboel uh, Zuid-Amerikanen uh, erin lopen, dus uh, die zijn de kou ook niet gewend. Maar ze hebben de laatste jaren goed gepresteerd en de uh, Russisch kampioen geworden. Dus het is al een goed al. Maar We hopen dat we uh, een goed resultaat neerzetten om volgende week af te maken. Ik vind 0-0 mooi. Ja. En thuis 2-0 winnen. Gezien de resultaten dit jaar verwacht ik eigenlijk ook wel een gelijkspelletje. Ik hoop dat de Russen nog even op gang moeten komen. En dat we daarvan uh, kunnen profiteren. Ruiz die, uh, die eigenlijk weer fit begint te raken. Dus ja, ik, uh, ik verwacht er nog wel wat van. En wat Henny net ook al zegt, uh, ze speelden nog veel uh, Zuid-Amerikanen mee. Ik heb net nog gelezen dat er een paar belangrijke spelers van hen geblesseerd zijn. En naast hun hebben we nog niet het ritme denk ik, van de competitie zoals Twente dat wel heeft. Dus ik verwacht eigenlijk uh, dat we daar wel voordeel hebben. Ja, natuurlijk het weer uh, zal ons wat uh, tegenspelen, maar ik verwacht dat, we, dat Twente zich daar uh, goed op zal voorbereiden. En ze hebben veel last van ons te Russen, dus ja, dat zie ik niet echt als een nadeel. En hoeveel zijn jullie hier? We, weet, je, weet je hoeveel supporters ongeveer mee zijn gekomen? Nou, wij zijn hier met z'n 7 achter. En vooral zijn berichten zijn ongeveer 25 kaarten verkocht En dan zijn er nog wat sponsors mee. En dat in een stadion waar iets van 70.000 ja. mensen kunnen? Ja, heel groot stadion. De sfeer zal er niet zijn. Dat is wel jammer. Of je moet heel hard schreeuwen? Nou, dan schreeuwen we niet aan. <laughs> dat lukt niet. Ja, de wedstrijd is steeds vervroegd. staat nu op één uur vanmiddag. Want dan valt het nog mee met de kou. Maar het wordt toch kouder dan min 20. U hoorde bijdrage van Geert Groot-Koerkamp, die het ook hoorbaar koud had. Tien minuten voor zeven is het. We blijven nog even bij de kou. Het heeft tien jaar geduurd, maar Nederland heeft weer een vrouw... die meedoet aan de wereldkampioenschappen skiën. Het gaat om Michelle van Herwerden. Ze komt vandaag in garmisch partenkirchen in actie op de reuzenslalom En we hebben nu contact met haar. Michelle, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag de kwalificaties. Hoe laat uh, ga je de berg af? Uh, ik ga mijn team in de berg af, maar voor de dames is er geen kwalificatie. Ik doe gelijk aan de wk mee. Dus uh, ik heb me al gekwalificeerd voor de WK. Dus, uh, alleen oh, het voor goed? de jongens, die, die hebben dus vandaag een kwalificatie. En die hebben morgen dan de wedstrijd. En hoe heb je je voorbereid hierop? Uh, ik heb een uh, ja, niet een goede aanloop eigenlijk gehad. Ik heb uh, best ziek geweest vorige week. Dus uh, ik uh, voelde me niet echt fit. Maar uh, ik heb me zo fit mogelijk zeg maar, gemaakt en voorbereid op uh, deze wedstrijd. Dus we zullen zien. Ja, was je erg ziek of een beetje koortsig? Ja, een beetje koortsig vorige week en uh, verkouden voornamelijk. Mm, dus je hebt een beetje slappe benen nog, of niet? Een klein beetje, maar uh, ik denk dat het wel goed gaat komen. Want uh, de training gisteren ging best wel goed, dus uh, ik heb er vertrouwen in. Ja. Waar, uh, waar staan die slappe benen in de ranking? Waar, waar, waar lig je in het veld? Ik heb uh, vandaag nummer 63 van de uh, 117. Ja. Dus uh, ik hoop dat de piste het goed houdt en uh, dat ik uh, goed naar voren kan skiën. Ja, dat is ongeveer in het midden. Uh, hoop je daar ook te eindigen? Uh, nee, nou, ik hoop natuurlijk bij de tot 30 te eindigen. Ja. Is dat reëel? Uh, het is reëel. Maar uh, dan heb ik wel echt onwijs goed geschieden. Dan ben je boven jezelf uitgestegen als dat uh, lukt. Ja, denk het wel. Ben je zenuwachtig? Een beetje wel, ja. Het begint nou een beetje te komen, maar. Uh... Ik heb nog even, maar... Maar, maar is dat dan gezonde wedstrijdspanning of ga je er last van hebben straks? Uh, nee, dat is gewoon gezonde wedstrijdspanning. Dat heb je altijd wel nodig. Want anders uh, vind ik dat je niet echt uh, goed optimaal kan presteren. Dus, uh... ja. Nicolien, zou bewijst dat het kan, hè, maar we vragen ons nog altijd af: hoe kan een Nederlands server Nederland door zo goed skiën? Ja, dat uh, vraag ik me soms ook al af. <laughs> nee. nou, jij moet het weten. Ja, nee, dat is gewoon uh, veel trainen natuurlijk. Uh, maar waar train je dan? In Oostenrijk voornamelijk. Wij trainen 25 weken per jaar trainen in Oostenrijk. En uh, ik ben al van jongs af aan eigenlijk begonnen... elke week een lesje bij, uh, op zo'n kinderbaan in uh, Primo in Nederland. Omdat mijn, mijn ouders wilden dat ik mee uh, kon op wintersport. Dus uh, toen vond ik het leuk. En toen ben ik uh, zeg maar zo erin gerold. En op die borstelbaantjes kon je het al goed, of niet? Ja, op een gegeven moment uh, wel natuurlijk. Dus dan ga je de sneeuw opzoeken natuurlijk. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Ja, net als al die kleintjes die het zo goed kunnen en allemaal vallen en ook gelijk weer opstaan. Soms ben ik ja, wel eens Louis op. Ja, precies. Nou, goed, veel succes later vandaag. En het is niet de, uh, alleen de reuzenslalom de slalom volgt ook nog later deze week. Uh, ja, maar daar ga ik waarschijnlijk niet aan meedoen. Ik heb oh. me alleen gekwalificeerd voor de reuzenslalom Dus uh, daar wil ik me ook echt op focussen. U dus, uh, laat je schieten? Nee, ik heb me daar niet gekwaliseerd voor gekwalificeerd. Oh, zit het er dan nog in dat het nog wel mag of niet? Nou, als ik misschien heel goed heb geskipt vandaag, dan uh, mag het misschien. Maar uh, ik ga er niet vanuit. Ik uh, ben van de Reuusslalom meer. En uh, daar wil ik me ook echt goed op focussen. Veel succes dan vandaag. Ja, dank u wel. Michel van Heerwijden doet mee als enige Nederlandse vrouw. Een Reuzenslalom op het WK skiën. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Turken kunnen per direct zonder visum naar Nederland afreizen en aan het werk. Dat staat in Trouw. Een uitspraak van een Nederlandse rechter zette afgelopen maandag een streep... door een visumplicht voor Turken die hier willen werken. Op de Turkse televisiezenders worden mensen opgeroepen zonder visum op reis te gaan. De zaak in Haarlem was aangespannen door een Turkse ondernemer. Meld Trouw, een man werd in 2009 aangehouden... toen hij na kort verblijf in Turkije zonder visum naar Nederland terugkwam. Dat had niet gemogen, oordeelt de rechter. Volgens een uitspraak van het Europees Hof in 2009... hebben Turkse zelfstandigen die in Duitsland willen werken, geen visum nodig. Toen al rees de vraag wat de uitspraak voor Nederland zou betekenen. Dan had het AD op de voorpagina daar een verhaal over eh, criminelen... die op grote schaal frauderen met de voorlopige teruggaaf... van de inkomstenbelastingen. Ze ronselen vaak eh, asielzoekers of mensen in de schuldsanering... en zorgen ervoor dat de handlangers via vervalste gegevens... een voorlopige teruggaaf krijgen. Afgelopen twee jaar ontdekte de Belastingdienst 45.000 fraudegevallen... voor een totaalbedrag van 135 miljoen euro. Staatssecretaris de Kekers van Financiën wil deze brutale fraude... met voorrang gaan aanpakken, liet hij gisteren aan de Tweede Kamer weten. De Volkskant schrijft dat de SP in de toekomst burgemeesters gaat leveren. Dat zegt de fractieleider van de partij Tini Cox tegen de krant. Tot op heden is er geen SP-burgervader, of burgermoeder... omdat de partij tegen de benoemde burgemeester is... en daarom geen kandidaten aandraagt. Cox vindt dat het bezwaar van de SP om burgemeesters te leveren... feitelijk is verdwenen. Tegenwoordig wordt je door een commissie uit de gemeenteraad... uitgenodigd om te solliciteren. Zo kiest uiteindelijk... De raad, de burgemeester, vertelt Cox aan de Volkskrant. Alle nieuwe het Nederlandse bankbiljetten komen... Niet meer uit Nederland, maar uit Duitsland en Groot-Brittannië... staat in de Volkskrant. In de aanbesteding voor het drukken van de biljetten... heeft de Nederlandse bank gekozen voor twee Duitse en een Britse drukker... en niet langer voor huisdrukker Johan Enschede. De Nederlandse bank is goedkoper uit door de verandering... dat voortvloeit uit een grote Europese aanbesteding. Het is de eerste keer dat de bank kiest voor louter buitenlandse drukkers. Haarlemse drukker wil vooralsnog niet reageren op de beslissing. Naast geld drukt het bedrijf ook postzegels voor meer dan 60 landen. Dan nog naar de Telegraaf. Daar is te lezen dat een ex-onderhoudstelling... Monteur van het hierlofse bedrijf Softdrink International... een van de hoogste schadevergoedingen ooit in Nederland heeft gekregen. De frisdrankfabrikant moet 6,5 ton betalen aan de man... die 14 jaar geleden volledig arbeidsongeschikt raakte. Man verzorgt het onderhoud aan printers... waarmee de houdbaarheidsdatum op de frisdrankflessen werd gespoten. Hierbij werd hij blootgesteld aan giftige inkt... waardoor hij spraakstoornis kreeg en spastisch loopt. Na jarenlang durende juridische strijd... besliste de rechter nu in het voordeel van de man. Scholen lassen massaal de dag voor de Krokusvakantie een studiedag in... zodat ouders eerder op vakantie kunnen. Dat zegt het AD. Zo komen scholen de wensen van ouders tegemoet. Leerplichtambtenaren laten zich echter niet voor de gek houden. Dan controleren we gewoon een dag eerder. Al dus een ambtenaar in de krant. De vrijdag voor de voorjaarsvakantie melden veel ouders hun kind ziek en gaan dan snel de autosheelweg op richting Alpen. Leerplichtambtenaren gaan daarom vandaag al aan de slag. Ze onderzoeken of de kinderen die absent zijn ook ziek op bed liggen. We bellen naar huis en als er dan niemand opneemt, dan weten we genoeg. Is er geen logische verklaring voor de afwezigheid? Dan volgt direct een boete, al dus de leerplichtambtenaar. U bent gewaarschuwd. Nou, streng zijn ze. Wij gaan zo dadelijk naar het journaal van 7 uur... Uh, u het laatste nieuws brengen vanuit Bahrein. En we spreken er ook nog over met een, uh, een Nederlander daar. Is uw bedrijf afhankelijk van een auto- of wagenpark? Dan is stilstaan geen optie. Speciaal voor het MKB is er wegenwacht voor bedrijven van ANWB. Daarmee kunt u altijd rekenen op hulp bij Autopech. Sluit nu af en ontvang heel 2011 gratis vervangend vervoer in Nederland. Ga naar anwb.nl zakelijk Wat vindt Zakelijk Nederland? 59% van Zakelijk Nederland wil permanent toegang tot centraal opgeslagen informatie. Waar dan ook, op kantoor, thuis of een andere vestiging. Kies voor een veilige VPN-oplossing van Bibiont en wees zeker van toegang tot uw data. Ga voor meer informatie naar watvindzakelijknederland.nl De Eredivisie Live helden nu op twee prachtige dvd's. Voor maar 2,99 per stuk. Inclusief de eerste twee maanden gratis Eredivisie Live. Alleen bij Albert Heijn. Koop hem nu en je hebt het. Met Hans? Ja, ze is hier met de agenda. Zeg, je wilt het of ze graag een keer de hele dag alleen maar op de bank zitten? Oh ja, dat lijkt me heerlijk. Nou, dat komt goed uit, want morgen heb je om tien uur een afspraak... om extra krediet aan te vragen. Van onbetaalde rekeningen kun je als ondernemer niet leven. Daarom biedt Das ook incasso voor ondernemers. Kijk op das.nl slash antwoord. Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Heeft u vannacht alweer slecht geslapen?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 Vereniging Hendrik de Keizer, Vereniging Rembrandt, Museum het Valkhof. Dit is Radio 1.